11 uur, Jo Boots met het NOS Journaal. ING blijft problemen houden met de bereikbaarheid van de websites. Een groot deel van de iDeal-transacties bij ING loopt mis. Ook gebeurt het nog steeds dat klanten niet kunnen inloggen... bij internetbankieren via de website of via de app. Een woordvoerder zegt dat er hard wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Ongeveer twee derde van de online betalingen via iDeal bij ING lukt vanochtend niet. De bank benadrukt dat een deel van de klanten wel op de sites terecht kan. Toezichthouder de Nederlandse Bank zegt de situatie nauwgezet te monitoren. DNB spreekt tegen dat bestuurders zijn teruggekeerd van vakantie vanwege de cyberaanval. Dat gerucht deed op Twitter de ronde. Steeds meer bedrijven in de kinderopvang raken in financiële problemen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 51 organisaties failliet gegaan. Bijna drie keer zoveel als vorig jaar in dezelfde periode. In heel 2012 was er ook al sprake van een flinke stijging van het aantal faillissementen in de kinderopvangbranche. Door bezuiniging op de toeslag is de kinderopvang veel duurder geworden voor ouders. Die zoeken daarom nu vaak naar goedkopere alternatieven, zoals opvang in de buurt of bij eigen familie. Amerikaanse militairen en diplomaten vinden berichten over een mogelijke oorlog op het Koreaanse schiereiland overdreven. Een hoge Amerikaanse militair spreekt van een bekend scenario dat zich nu afspeelt.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 Kies ook voor de andere Kijk op de zaak. Ga naar post.nl.nl/slash de andere Kijk. Kom nu schapruimen bij Macro. 70% korting op Terrington House, of baddoeken. Dit is Radio 1 kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan tafel bij ons vanmorgen. Het kabinet, de polder en Europa. Stef Blok, VVD-minister van Huizen Huren en Huizen Kopen... is onze gast. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En als voorman van de polder zit hier Wiebe Draaier, de voorzitter van de SER. Dat is de Sociaal Economische Raad. Goedemorgen, meneer Draaier. Goedemorgen. En Europa is bij ons vanmorgen in handen van Thijs Beerman. Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En hij weet trouwens ook alles van Tsar Poetin, die maandag hier bij ons langskomt. Goedemorgen, meneer Beerman. Goedemorgen. En u kunt ons natuurlijk zien op troskamerbreed.nl en ook op Politiek 24. Ja, eerst zoals altijd de zaterdagkant. Nou ja, het kan natuurlijk niet anders dan over de cyberaanval op de banken gaan, uh, alle kranten schrijven daar uitgebreid over... telegraaf, kop op de voorpagina, groot ongemak, maar veiligheid niet in geding. En als dat in de krant staat dat iets niet in het geding is... dan zijn we gewaarschuwd, want dan is het namelijk wel in geding. En dat kunnen we natuurlijk vragen aan de minister Blok. U zit bij uh, Binnenlandse Zaken, die zich ook met onze veiligheid uh, bezighoudt. We lezen op uh, teletext dat er nog steeds problemen zijn met de website van... Uh, uh, ING-bank onder andere. Eh, mensen kunnen niet bij hun geld komen. Ik kan me zo voorstellen, meneer Blok, dat uh, dat Nationaal uh, Cyber Security Centrum, dat NCSC, waar al de providers bij elkaar zitten, waar de politie, de AIVD, de hele bliksemsboel bij elkaar zit, dat die zo langzamerhand wel aan het vergaderen zijn hoe we weer aan onze centen kunnen komen. Nou ja, belangrijker dan vergaderen is dat het probleem wordt opgelost. Maar u geeft recht al aan dat de overheid samen met het bedrijfsleven al een tijd deze risico's in de gaten heeft. Er is een nationale cybersecurity aanpak, zoals dat uh, heet. Uh, wel ieder met eigen verantwoordelijkheid. Banken zijn natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen automatisering. Maar we delen natuurlijk wel nadrukkelijk kennis. En daar waar uh, criminelen moeten worden aangepakt... is dat het ja. geheim van de overheid. U zegt we delen kennis, dat klinkt allemaal zo alsof... Uh, ja, wij letten op en iedereen doet zo zijn eigen ding. Als je niet bij je geld kan komen... en zeker bij een systeembank als de ING... dan is er toch gewoon sprake van een crisis? Of doe ik opgewonden... Uh, en zegt u, is er niks aan de hand? Nou ja, u doet eerst laconiek en daarna opgewonden. Het ja, is niet zo dat, dat, dat we uh, de, de, deze problemen heel licht opnemen. Nogmaals, uh, uh, een belangrijk onderdeel van de aanpak van criminaliteit ja. is tegenwoordig cybercriminaliteit. Hoe noemt u zo'n situatie als deze dan? Uh, ja, dit is natuurlijk echt een ontzettende rotsituatie voor iedereen in Nederland. Die maar wil dat, dat zijn geld uh, veilig rot is. Situatie, een rot een rotsituatie? Ja, dit is een rot situatie. Want je nou. wil gewoon dat, je, dat je saldo eh, de, de, klopt op de bankrekening. Dat je geld over, over kan boeken. Het wordt ongetwijfeld eh, opgelost. Um, we blijven kwetsbaar. Dat, dat, dat is, ik, ik heb vroeger bij een, een bank gewerkt. Toen was je grote angst dat je werd overvallen. Dat ja. gebeurde ook. En dat echt, is hier gebeurd. Iedere, iedere week. Dat verschuift nu. Naar, naar deze vorm van criminaliteit, dat, dat vraagt een nieuwe, een nieuwe aanpak. Um, en daar wordt, wordt hard aan gewerkt. Het, is, het zal nooit meteen perfect zijn. Maar goed, als zoiets gebeurt, en zoals gisteren... trof het niet alleen de ING, maar trof het heel veel andere banken... ik kan me voorstellen dat u dan in het kabinet bij elkaar zit... en denkt, oeh, daar moet wel even wat gaan gebeuren. Nou, dan is in ieder geval dat deel van de overheid... dat zich bezighoudt met cybersecurity, is, is alert nogmaals. Dus er is wel, een wel met, wat met, daar dan over praat? Uh, nee, maar nogmaals wel met behoud van eigen verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat de overheid opeens moet zorgen... dat de bankrekeningen van de ING goed worden. Nee, natuurlijk niet, maar ik kan me wel zelf. voorstellen dat u denkt... Van, nou, is, dit kan een potentieel gevaarlijke situatie zijn, toch? Nou, de, de, nogmaals, het is de, de, de, ontregelend voor alle mensen die ermee te maken hebben. Ja. Dus ja, daarom vraagt het gewoon aan Maar zegt, zegt u dan daarmee eigenlijk van... nou ja, dat is toch vooral iets van de banken en dan moeten de banken dat oplossen... en wij trekken ons daar een beetje van terug? Nou, tot, tot dat stukje, we trekken ons terug. Nee, de overheid is verantwoordelijk voor criminaliteitsbestrijding. Maar net zoals een, een bank in de klassieke situatie verantwoordelijk was... dat het alarm goed stond en dat de kluis dicht zat... maar dat de aanpak van de bankrover uiteindelijk voor de politie was. Zo is die verdeling hier ook, maar het vraagt natuurlijk een nieuwe techniek. Maar het, is de rol van de staat niet iets belangrijker? Ik bedoel, de kluis dicht zitten en het alarm aanstaat. Nou, blijkbaar staat het alarm niet aan en is de kluis niet dicht... Blijkbaar moet er nog veel geleerd worden op dit gebied. Is het niet goed genoeg? En, en nogmaals, daar wordt hard op samengewerkt. Meneer Draaier, we hebben het uh, natuurlijk ook over vertrouwen. Hè? U heeft daar in uw rapport wat u heeft uitgebracht... Uh, heeft u ook een en ander over gezegd. Daar komen we straks uitvoerig op terug. Is nou zo'n cyberaanval, wat doet dat met het vertrouwen? Nou, als ik het op mezelf projecteer dan kan ik me voorstellen dat mensen toch even denken van wacht even, is mijn geld veilig? En dat ja. wil je natuurlijk kosten wat kost voorkomen dat dat gevoel kan ontstaan, want dat is, daar zijn we allemaal bij gebaat. En ik geloof ook zeker dat dat zo is overigens. Maar ik denk dat het ook een, zeker een wake-up call is. Want dat hele onderwerp van cybersecurity, waar minister Blok uh, uh, al over sprak is, is echt een, nog eigenlijk een nieuw terrein. En we hebben allerlei ontwikkelingen rond ons huis gehad om ons te beschermen tegen inbraak. Maar het hele besef dat het hele uh, internet als een belangrijk platform waarmee we ons communiceren, betalen en andere uh, transacties doen. daar zit een hele zekerheidskant aan die we ook opnieuw moeten gaan ontdekken. En dat is een, een, een heel nieuw kennisveld. Er zit onder andere bij TNO, zit ook een centrum waar dat nou, kijkt. Dat is iets wat nog heel erg in ontwikkeling is. En ik, denk dat het, ik zie het toch vooral als een wake-up call waarbij, dit komt natuurlijk vast goed, maar dat is een, niet het probleem. Een, een, een maar een wake-up call om... voor wie? Want de, niet alleen nou, maar dat, voor de banken neem ik aan. Ik denk dat iedereen, dus alle bedrijven, alle instellingen, iedereen die, die in feite online staat, die zal zich ervan moeten gewissen dat je daar een zekerheid in hebt. En dat gebeurt natuurlijk op allerlei manieren. Ja, maar ook maar de rol de, van de overheid daarbij betrekken? Nou, die heeft daar ook een taak in. Maar uiteindelijk, iedereen heeft zijn eigen uh, systeem en toegang. En je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het, dat het voldoet aan de veiligheidseisen die daarvoor nodig zijn. En dat is een nieuw veld dat zich nog steeds ontwikkelt. Cybersecurity, maar ook cybercriminality, de criminaliteit eromheen. Is iets waar we gewoon een nieuwe, een nieuwe intelligentie over moeten ontwikkelen. Ja. Thijs, Berman, uh, de, de, de, de, de, de cybercrime houdt zich niet aan grenzen. Het gaat door heel Europa, gaat door de hele wereld heen. Hè? Ja, maar strafrecht houdt zich wel aan grenzen. En dus? is, is tot de staat gelimiteerd en de staat is te klein. En de cybercriminaliteit is wereldwijd. En je zult dus veel beter moeten samenwerken. Er wordt wel samengewerkt tussen politiediensten in Europa en in de wereld, als het hierover gaat. Maar dat zal echt enorm geïntensiveerd moeten worden om dit soort van aanvallen het hoofd te kunnen bieden. En zover is het nog lang niet. Het staat nog in de kinderschoenen. Ja. Ja, de Europese Commissie heeft daar nu ook plannen voor om dat meer op Europees niveau in de gaten te houden, heb ik begrepen. Hè? Ja, en in, in dit geval gaat het dus over, over cybercriminaliteit met echt wereldwijde vertakkingen, naar, naar we ons laten vertellen. Nou, dan is het ook duidelijk dat Europa te klein is. Natuurlijk moeten wij in binnen Europa beter samenwerken op dit gebied, en dat is een, dat is een kans, zeker. Maar het is een wereldwijd probleem. Ja. Nog één dingetje, uh, meneer Blok. Een tijdje geleden, dat was juli 2011. Toen was er van alles mis met het beveiligingssysteem. Zeg maar het slotje wat wij allemaal hanteren. Die Ook toen werd er gezegd, niks aan de hand. We hebben alles onder controle. Maakt u zich vooral geen zorgen. Later bleek dat er een enorm crisisteam bij elkaar was geweest. Omdat de boel zo lek als een mandje bleek. Gaan wij nou achteraf ook op deze kwestie weer zo terugkomen, denkt u? Ik heb niemand horen zeggen dat er niets aan de hand is. Uh, dat want, was want een geval waar, waar, waarbij, waar, waar, waarbij, de, uh, waarbij de, de overheid zelf uh, een grote rol speelt. De overheid is via belastingdienst, uh, sociale zekerheid natuurlijk, ook een heel grote speler op het gebied van, uh, van automatisering. Dus ook heel kwetsbaar. Uh, dus uh, ja, uh, er is nu een ernstige situatie. Uh, niet direct op het gebied van de overheid, maar het geeft wel aan dat uh, de overheid en bedrijven alert moeten zijn. En nogmaals, als het echt criminaliteit is, dan is het aan de overheid. Ja. Oké, okay, als ik u goed begrijp, is het toch ook iets... waar wij mee moeten leren leven? Nou, leren leven in de zin van alert zijn, want het raakt, het raakt uiteindelijk ook. Jezelf als privépersoon, eh, ook ik, eh, als ik thuis aanlog... Eh, krijg natuurlijk iedere keer weer de, de waarschuwing... Eh, staat de firewall van uw computer wel goed? Ja, ja dat, staat goed? Dat hoort, hoort er ook bij. <laughs> natuurlijk. <laughs> Oké, okay, nou, dit is, klinkt uh, zeer geruststellend uh, allemaal. Nou, we praten uh, zo uitgebreid verder... maar we kijken natuurlijk eerst even terug op de afgelopen Politieke Week. Weekoverzicht. Er zijn mooie historici die hebben gezegd dat ze verwachten... dat Nederland ook deze gekkigheid wel weer overleeft. Welke gekkigheid ook, we komen er wel uit. We wilden maar eens positief beginnen. En die geruststelling hebben we nodig, want gekkigheid is er volop. Voorzitter, de rapporten vliegen ons weer om de oren. Vliegende rapporten. En ze worden zelfs in het pikken donker bezorgd. Vorige week in het holst van de nacht kreeg de Eerste Kamer... Van de regering een visiestuk over herindeling. Een visiestuk, en dat midden in de nacht. Het moet op dat binnenhof niet gekker worden. De tegenstand groeit, maar minister Plasterk houdt vast aan zijn plan. Uiteindelijk leven we in een parlementaire democratie... Ja. waarin het parlement de knopen doorhakt. Op het gebied van gekkigheid is er ook nog die gure winter... die maar niet wil wijken. De klimaatverandering lijkt definitief door te zetten. En nu blijkt dat die puntenwolk met die inkomenseffecten... die regent nu leeg op de hoofden van de bejaarden in de vorm van hagelstenen. De kou heeft toegeslagen in heel Nederland. Al is er op het Binnenhof wel een lekker warm plekje voor het kabinet. Buiten is het inderdaad koud, eh, nog steeds. Maar gelukkig brandt binnen de kachel ook in de trevenzaal. Minister Bloemen had het hier natuurlijk niet echt over kou, maar over kilte. Ruzie eigenlijk binnen de coalitie. Een ruzie die er officieel niet was. En u weet, als een minister zegt dat er niks aan de hand is, dan wordt de afgesproken mantra eindeloos herhaald. Geen ruzie, buitenkoud. Binnen gelukkig niet kil. Niet kil. Dat is ook te hopen voor de feestdag die eraan komt: 30 april. Een historische dag en dus zijn parlementariërs in alle staten. De prangende vraag gaat niet over zin of toekomst van de monarchie, maar wat moet ik aan? De Tweede Kamer heeft met VVD'er er Art van der Steur een deskundige in huis: geen bipodécollité's, de, de armen bedekt. En uh, een rok uh, die tot aan uh, de knie is. Een rok tot aan de knie. Draag je die niet, dan kan dat volgens de PVV... ook in het gewone leven tot grote narigheid leiden. Een tekort rokje, een verkeerde blik... of het niet meewerken aan je eigen beroving. Alles leidt tot geweld. Dat was de woordvoerder van de PVV... tijdens een debat over wat deze partij het Marokkanenprobleem noemt. Maar volgens SP-Kamerlid Karabouloud is het probleem nog veel groter. Is de heer Van Klaver het met mij me eens dat... Um wij een mannenprobleem hebben. Mannen die zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Moord, verkrachting, roof. Mannen zijn dus het probleem. Maar wie denkt dat het daar dan wel bij zal blijven? Mannen hebben het veel eenvoudiger dan vrouwen, vrees ik. En zo zijn we terug bij de gekkigheid. Vrouwen, mannen, wie hebben er eigenlijk geen problemen? Sluiten we daarom af met een welgemeend advies van de vicepremier. Ieder individu in Nederland... Hij heeft de plicht iets van zijn leven te maken en een bijdrage te leveren. En hij heeft ook het recht om als individu behandeld te worden. Tros Radio 1. Ruim kwart over elf. En u luistert naar het Tros Kamerbreedte. Aan tafel vanmorgen VVD-minister Stef Blofkom, Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor wonen en de Rijksdienst. Partij van de Arbeid, Europarlementariër Thijs Berman en Wiebe Draaier. Hij is de voorzitter van de SER, de Sociaal-Economische Raad, waarin belangrijke economen zitten en werkgevers en werknemers. Um, uh, meneer Draaien, om met u te beginnen. U kwam gisteren met een uh, analyse, een verkenning heet dat dan in uw taal... Um, van de economische toestand in ons land. En eigenlijk is simpelweg de conclusie dat uh, wij het economisch slechter doen... dan uh, de landen om ons heen. Wat doen wij fout? Dat is ook uh, voor meneer Blok natuurlijk interessant om te horen, denk ja. ik. Die zit in het kabinet ik zou het iets anders formuleren, want eigenlijk zit er een raar situatie in Nederland. Eigenlijk is de economie sterk en de structuur is nog steeds goed in orde. Als je kijkt naar stijgende exportcijfers, naar stijging op de lijstjes rondom innovatiekracht. Kijk naar het gemiddeld inkomen en de productiviteit. Het gaat eigenlijk goed. Eigenlijk werkt de kern van de economie nog, maar tegelijkertijd is het consumentenvertrouwen in een dieptepunt is de woningmarkt in een, in een negatieve uh, trend. En uh, hebben we daardoor een daling van het, uh, lokale bestedingen... waardoor de economische cijfers, de cijfers voor Nederland als land... eigenlijk niet goed zijn. Dus dat doen, is een wij, situatie. doen wij, nou wij, uh, kijk even naar uh, minister Blok... dan doen degene die het beleid hier uh, uitvoeren iets fout? Het is heel makkelijk om gelijk naar het kabinet te kijken... voor veel van onze problemen. Maar het feit is dat wij een, een, een, een hele grote hypotheekberg hebben die over de afgelopen jaren ontstaan is. Die ook heeft bijgedragen aan een sterke stijging van de huizenprijzen. En dat we nu op een aantal terreinen een economie hebben gecreëerd... die in de analyse van de SER eh, eigenlijk pro-cyclisch is. Die, die gaat hard omhoog als het goed gaat. En ook harder dan gemiddeld omlaag als het slecht gaat. Dus Nederland draait nu slechter dan de ons omringende landen. En ook gaan we er minder soepel door de crisis heen... dan vergeleken met de voorgaande crisis waar we doorheen zijn gekomen. Mm -hmm. Dus dat schaadt ons, dat schaadt ook de arbeidsmarkt. En daardoor krijg je dus ook fenomenen op de arbeidsmarkt die niet aantrekkelijk zijn. Geen wonder dat. Dat heet wer partners... werkloosheid, toch? Heet dat? Ja, dus de, de mensen maken zich, maken zich druk en maken zich on zijn onzeker en hebben uh, minder vertrouwen in de continuïteit van hun baan. in de, in de, de ontwikkeling van huizenprijzen. Dat schaadt ons en dat is niet, niet strikt noodzakelijk. En daarom hebben we gekeken naar wat zit erachter. En wat kan je eraan doen? Ja, En u komt dan ook met maatregelen, althans met voorstellen... waarvan u zegt op die manier zou het beter kunnen. Die ja. woningmarkt, u, u noemde het net al de hypotheken. In het AD van vandaag zeggen politici dat ze eigenlijk tegen beter weten in... jarenlang niks hebben gedaan aan de hypotheekrenteaftrek. En dat noemen ze van zichzelf heel stom. Bent u dat met ze eens? Kijk, het is heel makkelijk om achteraf terug te kijken wat er allemaal fout was. We zijn er allemaal bij geweest en we hebben allemaal ook meegedaan aan het, uh, het kopen van huizen in een periode dat het goed ging. En... Ja, maar ik heb het nou even over de politici die van zichzelf zeggen, achteraf gezien, zeggen ze vandaag in het AD, ontzettend stom. Nou, ik zou het niet met die bewoordingen eerlijk gezegd niet benoemen. Ik oh, denk dat zij wij vinden het van zichzelf wel. Ja, maar u vindt dat het niet. Ja, zij zijn politicus en zij vinden dat van zichzelf. Dus ik, ik, ik, nou. ik gun ze dat van harte. Oké, okay, nou, wacht, dan vragen we het meteen aan eens kijken of het werkt. M meneer Blok, u bent uh, in het CER-rapport. En uh, corrigeer me, meneer Draaier, als ik het uh, tekort door de bocht zeg. Is dat die huizenmarkt inderdaad uh, uh, verpest is. Mede ook door die hypotheekrenteaftrek. Meneer Blok, u heeft echt met hand en tand als VVD uh, ook tot voor kort nog in de verkiezingscampagne gezegd... never, nooit, daar moeten wij nu aan, niet aankomen. En dat blijkt toch wel het grootste knelpunt te zijn. En nu probeert u er een beetje aan te sleutelen, maar minimaal. Heeft u oh. eigenlijk spijt van dat standpunt? De, de kritiek op mijn beleid is niet dat ik minimale uh, maatregelen neem... Uh, met alle nee, respect. Uh, nee, zegt, eens... uh, ik neem maatregelen op de huur- en de koopmarkt... die in lijn liggen met wat de CER ook adviseert. Mm. En je ziet dan meteen hoeveel eh, verzet dat oproept... Mm omdat uh, veranderingen ook, wanneer van enige afstand... Ja. Uh, verstandige mensen zeggen, dit, dit moet gebeuren. Veranderingen op het moment dat je ze doorvoert tot veel verzet aanleiding geven. Dus ik dank ja. voor uw suggestie dat ik kleine maatregelen neem. Okay. Maar u bent een van de weinigen die het zegt. Maar om okay. even terug naar die hypotheekrenteaftrek. <laughs> want daar hadden we het over. Waarvan dus bijvoorbeeld uw partijgenoot... Uh, voormalig VVD-minister Hans Hogervorst zegt... krankzinnig, we hebben veel te lang vastgehouden... aan de heilige koe van de hypotheekrenteaftrek. Als u hem zo hoort, althans... Leest. Zegt u dan, hij heeft gelijk. Ik, ik heb eerlijk gezegd niets met al dat terugkijken... van hadden we maar dit of hadden we maar dat. Toen de AOW werd ingevoerd in de jaren 50, zei Drees... we moeten er ieder eh, jaar een maand bij gaan doen. Dat heeft toen, eh, Blijf nou even bij die hypotheekrente nee, nee, nee, nee, maar Omdat dit precies illustreert dat je kan achteraf... allemaal wel gaan zeggen dat het anders is. Maar het is nog niet he, zo lang geleden. ook. He, want hand. U gebruikte dit nog in uw verkiezingscampagne van de VVD... waarbij u zei, zoals Kees net ook zei... handen af van de hypotheekrenteaftrek gaan we niks aan doen... Politici, ook uw partijgenoten, zeggen nu fout. Ja, ik begrijp dat, dat, niet, dat, dat u van mij allerlei boetedoeningen wil, wil horen die niets nee. bijdragen. Mag, mag ik opwijzen dat het aflossen van de hypotheken... De, de maatregel die nu is ingevoerd en die tot de nodige commotie aanleiding geeft... heel breed gedragen is. Ook gewoon in het vvd verkiesprogramma stond. In het lenteakkoord stond. Eigenlijk alle, bijna alle partijen waren ervoor. Maar toch op het moment dat ik het invoerde in december... zie je toch dat het aanleiding geeft tot commotie. Dus ook wanneer een maatregel breed gedragen wordt door Mijn eigen partij, dan ja. nog zie je dat hervormingen nu eenmaal tot een schrikreactie leiden. Maar dat ze wel nodig zijn om die huizenmarkt eh, gezond te maken. Dat geldt ook voor het, voor het marktconform maken van de huren. Dat, dat ben ja. ik aan het doen. Ja. Eh, dat moet ook gebeuren. Dat leidt er ook weer toe dat Nederland weer gezonder wordt. Mm -hmm. Maar op dat moment leidt dat tot een Maar goed, dat, ja, dat, ja, wij vragen meer aan, eigenlijk aandacht voor iets anders. Namelijk niet de hypotheekrenteaftrek aan zich. Maar juist het feit dat daardoor en ook de, de, met z'n allen een hypotheekhoogte hebben gecreëerd. die hoger, substantieel hoger is. dan de onderliggende waarde van het huis. En nu hebben we een economische situatie gecreëerd. waarbij we dus pro-cyclisch zijn. Dat, dat die, zijn die, die, die pieken en die dalen, hè, waar ja, die u wordt, het net over ja, had. Dat wordt voor een belangrijk deel versterkt. omdat nu ook de hypotheken. die rusten op de bankbalansen. die kunnen daardoor eigenlijk niet meer. Internationaal geld lenen tegen aantrekkelijke tarieven. Daardoor blijft de hypotheekrente hoog, ondanks de aftrek. En daardoor ontstaat weer een, laag, een druk op de huizenprijs. En zo hebben we een spiraal gecreëerd die veel sterker gedreven ja, wordt. op dit moment daar, door de hoogte van de hypotheek. dan de hypotheekrente Maar daartoe werden wij toch verleid door het instrument van de hypotheekrenteaftrek. Voor een deel. Maar ook voor een belangrijk deel dat we met z'n allen aanvaarden. dat je een hypotheek kon krijgen die veel hoger was dan de waarde van het huis bij ja. aanvang. En dat is ook iets wat voor een belangrijk deel al nu al gecorrigeerd is. We moeten eigenlijk zoeken naar een geleidelijke transitie naar een lager hypotheekniveau vergeleken met de huizenwaarde. En dat is een pijnlijke route... Dat kan je doen, dat moet je ook doen. Maar dat zal een geleidelijke weg vragen. En dat is een van de cycli die ons nu in de greep houdt... en een negatieve spirel creëert. Ja, heel even naar Thijs Berman. Ook de Partij van de Arbeid heeft toch lang vastgehouden... aan die hypotheekrenteaftrek. Want uh, nou, de commotie zoals... Nee, nu niet meer. Ja? Maar de commotie zoals meneer Blok die net schetste... dat is toch vaak ook een reden voor politici... om er maar even niks aan te willen doen. In tijden van verkiezingen is het toch lastig om daaraan te komen. Ja, maar wij hadden daar wel een stevig voorstel voor. En uh, ondertussen... Wilden we wel heel geleidelijk iets doen aan de hypotheekrenteaftrek? Want dat is niet iets wat je van vandaag op morgen maar even kan afschaffen. Daar heb je echt decennia voor nodig om dat heel voorzichtig te doen, om niet al te grote schokken teweeg ja, te brengen goed. in de huizenprijzen. Mij heeft het altijd verbaasd dat je in Nederland hypotheken kan krijgen tot 100% en zelfs de overwaarde nog eens een keer kan, kan extra kan financieren. Met ex dat heb, ik heb 20 jaar gewoond in Frankrijk en daar kun je maximaal voor 15 jaar een lening krijgen. Nou, je betaalt je dus suf. En bovendien. Zeker niet meer dan 80% van, de, van ja. de prijs van het huis. Dat, dus je, dat, dat betekent een buffer die je op het moment dat de huizenprijzen omlaag gaan... staat de bank wat minder onzeker. Dat... Dan de, en dat is het, de zwakte van Nederland op dit moment. Ja. Ik denk dat de CR daar heel terecht de vinger op legt. Dat is nu dus ook een van de adviezen die de CR uitbrengt. Hè? Die hypotheken tot 80%, niet meer die 100%. Je kijk, termijn streven naar een veel substantieel lagere hypotheekhoogte... vergeleken met de waarde van het huis. Maar mag ik een ander ding eraan toevoegen? Dat wat ik hem wel een vertrouwwekkende bevinding vond... is dat als je kijkt naar de prijsontwikkelingen over de afgelopen periode... en die prijzen zijn omlaag gegaan. Huizenprijzen hebben we het Huizenprijzen. Dan over. Huizenprijzen. Die kan je eigenlijk voor een goed deel verklaren... uit de aanpassingen die hebben plaatsgevonden in de hypotheekrenteaftrek... en de economische ontwikkeling als geheel. Dan heb je ongeveer de prijsdaling om me nabij... die nu daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Als je dan nog verder kijkt naar de prijzen van bijvoorbeeld Amsterdam... vergeleken met andere hoofdsteden in Europa... Dan liggen die niet heel ver uit de pas. Die zitten ongeveer in het midden van de, van de groep van andere Europese hoofdsteden. En als je ten slotte nog jezelf realiseert dat wij niet, zoals in Spanje of in Ierland, een eindeloze bouwgolf hebben gehad van huizen. er zit niet een overhang, een hele enorme verzameling, een stuw van huizen die leegstaan. Kan je eigenlijk vertrouwen hebben dat die onderliggende huizenmarkt weer zijn functie kan doen, zodra dat vertrouwensherstel is bij consumenten? Ja. En dat geeft dat voor mij is dat een, een, een heel goed inzicht. Wat, wat ook vertrouwen zou moeten geven. Dat als we nog een aantal aanvullende stappen zetten richting het in de pas brengen van die schuldhoogte dat de banken daarbij ook weer, weer krediet kunnen geven aan bedrijven en aan consumenten... Ja. dat dan ook weer een herstel kan ontstaan van die huizenmarkt. Iets anders wat u signaleert in uw rapport, of verkenning zal ik het zomaar noemen... is dat er te weinig huizen zijn op dit moment voor de midden- en de hogere inkomens. Althans Uurhuizen. huurhuizen ja. hebben we het dan over. Ja. Ook daarover is natuurlijk gesproken in het woonakkoord. Heeft u het gevoel dat daar voldoende aan gedaan wordt? Nou, wij suggereren dat je nog wel verder kijkt dan alleen het woonakkoord. En dat je ook dat je moet kijken naar een aantal uh, middelen om het volgende eigenlijk te bereiken. Op dit moment is vanuit een, de prikkels vanuit de overheid staan niet helemaal gelijk richting huren en, en nou, kopen. Dat moet u even uitleggen. De prikkels. Dus, dus zeg maar, fiscaal uh, zijn er allerlei de huur, huur, uh, is een fiscale prikkel om te kopen. De prikkels om te huren zijn niet gelijk met die verkopen en dus eigenlijk jonge mensen worden min of meer verondersteld een huis te kopen, terwijl ze misschien daar nog helemaal niet aan toe zijn wat betreft hun spaarcenten of paar spaarreserves. En dus zeggen we je moet eigenlijk een veel actievere huurmarkt ontwikkelen... gelijkschakelen van huren en, en kopen. Ja. Dat is heel nuttig, ook voor het feit dat die generatie... waarschijnlijk meer wil kunnen verhuizen. En als je een huis koopt, zit je vast. Ja, Dus er dus dus zouden gewoon meer dat... huizen moeten zijn... voor de midden- en de hogere Precies. inkomens. En ja. huurhuizen zouden dat dan moeten zijn. Maar meneer Blok, nou staat er in het regeerakkoord... dat de woningcorporaties zich moeten gaan beperken voortaan... tot hun kerntaak. Namelijk het uh, bouwen en verhuren van sociale huurwoningen. Daarmee is dus die hele groep hogere en middeninkomens weg? Juist niet. Oh. Er is, daar heeft de heer helemaal gelijk in, een grote behoefte aan huurwoningen voor middeninkomens. En het is dus ook aantrekkelijk voor een pensioenfonds of een verzekeraar... om daarin te investeren, althans dat zou zo zijn. Maar ik vind het griezelig, omdat in Nederland hele grote woningcorporaties zijn. Er is geen land in de wereld waar zo'n groot deel van de woningvoorraad eh, in handen is van sociale verhuurders... terwijl we verder een heel rijk land zijn. Um, en die um, pensioenfondsen of verzekeraars... die ervaren dus een soort van, van valse concurrentie omdat die corporaties onder de prijs kunnen, kunnen verhuren. Nou, een van de, de, de wetten die is aangenomen inmiddels, is dat voor de hogere inkomens de huren sterker kunnen stijgen dan voor de lagere inkomens, um, waardoor we dat scheef wonen, zoals we dat noemen, aanpakken en die mensen dus ook een, een hogere huur zullen gaan betalen. Ja, daarom zijn daardoor de huren wel hoger, maar daarom zijn er toch nog niet meer woningen voor nou, midden- nou, ja, de, de en hogere hu inkomens. Onderbrak mijn zin. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor bouwers om te gaan bouwen in die sector, want als je huren kunstmatig laag houdt, zal een pensioenfonds zeggen: Ja, dan breng ik mijn geld wel naar ja, vaak een ander land waar de rendementen hoger zijn. Maar nu die huren voor die, die hogere inkomensmarkt conform worden, wordt het dus ook aantrekkelijk om te gaan bouwen. Ja, en ik maar... denk dat investeerders dat ook echt gaan doen. Ja, natuurlijk, Nederland is en blijft, daar wijst de SER heel terecht op... een zeer welvarend en stabiel land... Eh, waar je toch beter kan beleggen dan in Argentinië. of. Eh, Denkt nou, u dat, dat ook, een, meneer draaien? Dus dat is, investeerders is dat inderdaad gaan doen? Nou, een van de, een van de, en het zou goed zijn om te horen van, van uh, minister Blok... om te kijken wat verder nodig is in de, zeg maar de structuur van die woningcorporaties. Want daar zit inderdaad nu een fenomeen in... dat die de middeninkomens huren eigenlijk beneden hun stand, als ik het zo mag, uh, mag noemen. En dat heet dan scheef wonen. Maar de, daardoor zit er ook geen prikkel om die huizen te bouwen. En je kan dus ook kijken naar de rol van corporaties in dat segment. Eigenlijk zou je willen dat die middenmarkt... dat daar een vrije concurrentie kan ontstaan voor de bouw en de verhuur. En wat je ook kan, kan bedenken is of er, of er misschien middelen zijn... om die huizen die nu wel leeg staan... of je niet een faciliteit kan regelen, waardoor die makkelijk voor de huurmarkt in, aanbod, in aanmerking komen. Dus eigenlijk prikkels, smeerolie voor de huurmarkt. Nou, meneer Blok. Ja, wat eh, we gaan doen is eh, de taak van de woningcorporatie scherper afbaken. En we gaan zeggen, u bent er voor de echte sociale huisvesting, de lage inkomens... Want het afgelopen de afgelopen jaren hebben de woningcorporaties voor een deel nogal wilde avonturen gedaan. En dat betekent dus dat de rest van die huurmarkt er is voor de particuliere investeerder. Wilde avonturen, wat bedoelt u daarmee? Al dat uh, geld investeren in een groot schip in Rotterdam? Of, uh... Nou, u, u noemt zelf de voorbeelden. Er is ook geld naar het buitenland gegaan. Ja. Er is, uh, geld en uh, salarissen. Op, op, uh, ook dat. Er zijn ook veel corporaties die koopwoningen zijn gaan bouwen. En nu, nu dus in de problemen zijn gekomen. omdat dat die markt um, minder goed loopt dan ze gehoopt hadden. Um, de lijn van het kabinet is... corporaties moeten er zijn voor de mensen met een kleine beurs. Dat moeten ze ook goed doen. Daar moeten ze het geld op concentreren. Vinden zij zelf niet, hè? Voor een deel. Het uh, zijn natuurlijk altijd de extreme die in de pers komen. Er zijn natuurlijk gelukkig heel veel corporaties die gewoon hun werk goed doen. Maar eh, er is nu sprake van een vreemde marktverstoring... waardoor de, de, de gewone eh, belegger niet in die, eh, of te weinig in die huurmarkt durft te stappen. Mm. En dat pakken we aan door die hurenmarkt van vorm te maken... en, en u te, denkt te zorgen ook, dat corporaties weer terug gaan naar de En u kerken. denkt ook dat uh, uh, investeerders zullen gaan investeren in bijvoorbeeld zwakke wijken... waar nu woningcorporaties wel bouwen en verhuren? U denkt dat de, dat de investeerders dat ook daar gaan doen? Een investeerder investeert daar waar hij een goed huurrendement kan krijgen. Ja, en dus niet in die zwakke wijken. Waarmee je dus zeg maar de differentiatie in die wijken... die bijvoorbeeld nog maar twee kabinetten geleden zo belangrijk werd gevonden... dat daar veel verschillende bevolkingsgroepen zouden gaan wonen... waarmee je dat dus kwijt bent. Uh, u gebruikt heel algemeen uh, de term uh, zwakke wijken. Ik heb zelf nou een ja, tijd in Amersfoort in Ruiskamp gewoond. Dat was een wijk die de stempel Vogelaarwijk kreeg. Ik vond het een fantastische wijk aan de rand van het centrum... Waar je met met een goede aanpak. Dat kan zijn deels corporaties, deels particuliere investeerders... zo'n wijk weer op kan trekken. Ik heb ook met woningcorporaties rondgelopen bijvoorbeeld in Zwolle... die aangaven, echt in één straat in dit deel bouw ik sociale huurwoningen. Het stuk aan de overkant is van een, een bouwer, van een aannemer... die bouwt daar koopwoningen. Prima, zo maak je een mooie gemengde wijk... zonder dat een corporatie grote risico's gaat lopen met gemeenschapsgeld. Ja, allemaal opgelost, meneer Draaier. Nou, het eh, eh, klinkt alsof meneer Bokker ja. sterk aanstuurt op het, zeg maar, het beperken van de taak van corporaties op die sociale woningbouw en, en sociale huurbouw. Ik kan me voorstellen, en dat geven we ook aan in onze verkenning, dat er twee richtingen zijn. En wellicht bedoelt hij dat ook. Maar de ene is dat je zegt, kijk, het, het onderscheid uh, tussen uh, sociale huurwoning en, en middenhuurwoning, daar moet iedereen op kunnen concurreren als één model. Dus dan moeten andere spelers ook mee kunnen concurreren. Gelijke regels, gelijke mogelijkheden. En de alternatief is dat je zegt dat je een duidelijke scheiding moet maken tussen het sociale huurgedeelte en de vrije middenmarkt. En ik denk ook dat hij dat, be dat bedoelt. Maar dat, dat betekent dus dat ze nog steeds wel daar activiteiten kunnen ontlenen, maar wel in vrije concurrentie met andere spelers tegen gelijke voorwaarden. Mm. En wat je waar je voor zou moeten waken, ook vanuit het belang van de lage inkomers die afhankelijk zijn van die sociale huurwoningen... dat je daar nog steeds een vangnet voor zorgt... welk scenario ook kiest voor de corporatie van de toekomst. Ja, Nog heel even, want uh, in uw mooie verkenning... staat niet alleen maar allerlei dingen over de woningmarkt. Uh, alles is eigenlijk aan elkaar uh, verbonden, hè? concludeert u daarin. En maatregelen voor de woningmarkt zullen gevolgen hebben... voor allerlei andere kwesties. Ja. Een van de conclusies die u ook trekt... is dat de mensen geven te weinig geld uit. Mensen zitten te veel op hun geld, ze sparen te veel... Nou, hoe hoe op, moet daar verandering in komen? geef ze op dit moment ongelijk. Hè? Want de, de, de, de, ja, vertrouwen is nu een belangrijke factor. Dat, dat uh, ziet iedereen. En vertrouwen komt bij, moeten mensen zelf terug hervinden. En geef ze ongelijk. Want ze zien een onzekere uh, arbeidsmarkt. Ze zien een onzekere economische ontwikkeling. Ze weten niet hoe het met, met die huizen gaat. Dus eigenlijk hebben we een pleidooi om een aantal van die factoren... die die onzekerheid creëren... om daar rust en consistentie in te brengen. Dat ja. zit bij de woningmarkt voor een belangrijk deel. Het zit ook bij, een, bij de banken in de zin dat... Vandaag, een deel, de hypotheekrente is nog niet op het niveau van onze omringende landen. Dus zeg maar de, de lage rente die op de kapitaalmarkt wordt betaald... bereikt de, de, de, de woningmarkt nog niet. Die wil als het ware doorschakelen. Het tweede wat, wat er niet gebeurt is dat het MKB... de kredieten voor het midden- en kleinbedrijf... die staan nu ook op slot. Want die banken die moeten hun eigen balans in orde brengen. Dus we ja. moeten een aantal, aantal mechanismen zien te vinden... die ja. nu juist het ver, vertrouwen bij consumenten wegnemen. Die rente, die, rente, in elkaar. die rente moet omlaag, begrijp ik, hè? De rente voor die, uh, die hypotheek is nu eigenlijk, eigenlijk gemiddeld genomen... een procentpunt hoger dan, uh, dan andere landen. En dat, dat kan, er zijn een aantal factoren zitten erachter. Maar één daarvan is belangrijk dat die banken zijn nu... omdat ze zoveel hypotheken op hun balans hebben staan... moeten ze op de internationale kapitaalmarkt oh. geld binnenhalen... om daar een balans in te vinden. Mm -hmm. En dat doen ze tegen hogere voorwaarden. En daarom betaal je daar meer geld voor. Banken betalen er meer geld voor. Dus we moeten een middel vinden om eigenlijk de pensioenfondsen en Kees van Dijkhuis heeft daar, heeft daar een belangrijke stap in gezet... pensioenfondsen te verleiden om ook voor een deel... Te kunnen investeren in de hypotheekproducten. Ja. Waardoor je als ware die druk op die balansen... van die banken weghaalt en daardoor de hypotheekrente omlaag kan. Ja, nou zijn dat allemaal uh, uh, analyses, aanbevelingen... die u doet in deze verkenning. En die worden allemaal onderschreven door het Centraal Planbureau... door de Nederlandse Bank, door werkgevers, werknemers. Het lijkt wel alsof u daar met elkaar... al een, een, ja, een soort heel nieuw beleidsplan heeft zitten timmeren. Nou, Wat wel echt mooi is aan deze verkenning... is dat je dus in de Sociaal economische Raad... zitten werkgevers en werknemers, maar ook kroonleden... en een heel aantal economen die een heel spectrum dekken, ook bij instellingen die u beschrijft. Ja, maar eigenlijk neemt dus... u een beetje de taak van het kabinet over op deze manier, toch? Ja, nou, we doen het met bewust en verkenning... met een aantal suggesties voor oplossingsrichtingen. En uiteindelijk is het kabinet natuurlijk aan zet om een heel aantal stappen te zetten... en beleid te maken en met de Kamer de overeenstemming over te vinden. Wij, wij doen een analyse van wat nodig is met die economen en de sociale partners. En dat ja. is van belang om daar een eensluidend beeld van te krijgen. Dat is krachtig en dat is helpvol. Ja, Thijs Berman? Wat ik belangrijk vind in het rapport van de CER, waarvan ik alleen een samenvatting heb kunnen zien in het Financieel Dagblad... hoor. maar ik ben, ik ben benieuwd naar de hele tekst. Want uh, je ziet dat uh, je probeert je te, te richten op de hypotheken, op de banken, op de pensioenen. De, die drie grote onderwerpen. Maar wat de banken betreft, hebben jullie het ook gehad over het feit dat er banken zijn die te groot zijn om om te vallen. Dat er banken zijn die wij maar met z'n allen dan dus overeind moeten houden... wat bijdraagt aan het gebrek aan vertrouwen van consumenten. Want ze denken, ja, welke hogere lasten krijg ik straks... als we weer een bank overeind moeten houden... zodat de, de, de belastingen omhoog zullen gaan... of zodat er nog meer bezuinigingen zullen komen... ben ik wel zeker van mijn baan. Dat is een probleem. Banken die too big to fail zijn, dragen niet bij tot consumentenvertrouwen. Het is een hele rare indirecte lijn, maar hij is er wel. Nou, we hebben exact niet heel lang stilgestaan bij of de banken die er nu zijn nog too big to fail zijn of of ze nog kunnen failen. En daar, daar, um, wij zijn ervan uitgegaan dat in de huidige constellatie die we hebben met drie grote banken, waarvan er twee ook met een belangrijke link zitten naar, uh, naar de overheid. Dat, eigenlijk dat, dat we moeten kijken, naar nou, hoe brengen die nou terug naar een stabiele banksysteem? En daar zijn een aantal richtingen in. Eén is het terugbrengen van die balans van banken. Vandaar de discussie over hypotheken. Maar daarnaast hebben die banken ook een herkapitalisatie nodig. En dat wordt ingegeven door internationale regels... die banken ja. stabieler moeten maken. Daar zijn ze hard mee bezig. Maar dat creëert ook weer een rem op onze economie. Dus wat we zeggen is, die banken zijn hard bezig... om hun balansen weer in orde te krijgen. Dat betekent dat ze dus bijvoorbeeld kredieten aan MKB-bedrijven... die een hoger risicoprofiel hebben... Dat die, dat die minder worden uitgegeven. En dat schaadt ja. onze groei. Ja. En ja. dus wat de voorzitter van MKB Nederland... dan weer niet aan de man brengt... is het feit dat de Europese investeringsbank... want alles heeft zijn Europese dimensie hier... dat de Europese investeringsbank leningen ter beschikking stelt, juist aan het MKB. En welk land maakt daar bijna het minst gebruik van van de hele Europese Unie? Nederland. Nou, daar moet dan maar eens een eind aan komen. Prachtige suggestie. Gaan we ja, kijken. Oké, okay. okay. meneer Blok, um, uh, even naar die, die, die rentes waar de heer Draaier het over heeft... die de banken vragen voor de hypotheken. Die zijn uh, te hoog als je dat vergelijkt met omringende landen. Uh, kan u daar iets aan doen om ze omlaag te krijgen? Of gaat u daar niet over? Nou, ik, ik heb belangrijke stappen gezet. De heer Draaier wees op het rapport van Kees van Dijkhuizen. Dat heeft hij op mijn verzoek gedaan om te kijken hoe pensioenfondsen een grote rol kunnen spelen in hypotheekverlening. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren. Een tweede analyse die in het CER-rapport zit, is in de landen om ons heen eh, heb je niet die enorme bel aan hypotheken waar niet op wordt afgelost. En dat betekent dus dat die banken daar ook meer vertrouwd worden. Daarom kunnen ze beter geld lenen. Nou, een van de maatregelen die we genomen hebben, is dat er weer afgelost wordt op Nederlandse hypotheken. Dat zorgt er dus voor dat Nederlandse banken weer meer vertrouwd worden. Dat zorgt er overigens ook voor dat het voor buitenlandse banken... makkelijker wordt om in Nederland hypotheken te verstrekken. Dus dat de concurrentie toeneemt. Maar die, uh, ik, ik vroeg eigenlijk gewoon... Uh, uh, kunt u er iets aan doen dat die rente die nu dus te hoog is... wat Draaien zegt, uh, omlaag gaat? Of, of anders gezegd, vindt u dat die dus gewoon te hoog is, die rente? Ik gaf drie maatregelen ja? aan die we genomen hebben. Ja. Dat die rente zo hoog is omdat Nederlandse banken niet vertrouwd worden. Dat snap ik. Kijk, Anders zou morgen natuurlijk Deutsche Bank of een Franse bank je hypotheken gaan verstrekken. Want dan ligt het geld hier op straat. Ja. Dat doen ze niet. Omdat, ze, om, om, om, om, dat, niet omdat hun hoofdkantoor ja. ze geen toestemming geeft... om eh, aflossingsvrije hypotheken te gaan verstrekken. Nu ze zien dat die Nederlandse hypotheekmarkt meer gaat lijken... op wat in de landen om, maar, om hen heen maar, gebeurt. Maar kortom, u kunt niet zeggen die hypotheekrente gaat 1%... Omlaag. Dat kunt u <laughs> gewoon niet zeggen, toch? Nee, ik ga jullie zin over. uitspreken, die zal ja, geloofwaardig zijn. Maar wat we natuurlijk doen, is kijken naar de oorzaken. Daar maakt de SER een terecht analyse van, die ik o. deel en waar ik op een aantal terreinen ook ja. stappen heb genomen. En er is nu een Belgische bank, mag geen reclame maken... maar er is een Belgische bank die inmiddels weer hypotheken verstrekt in Nederland. Dus ik heb er ook vertrouwen in dat met de maatregelen die we nu ja. nemen... die concurrentie weer terug gaat komen, ja. zodat de consument een lage rente gaat betalen. Even naar die analyse van de SER. U zegt, uh, er staan een paar dingen in die ik al doe. Uh, toch wel even uw reactie op die analyse en op, het, op de, de verkenning. Want uh, ik zei net al, die wordt dus onderschreven door allerlei uh, CPB... Uh, de Nederlandse Bank, werkgevers, werknemers... Het is eigenlijk voor het eerst weer dat de SER met zo'n zwaarwegend advies komt. Dus dat is wel een advies wat u ook ter harte gaat nemen, denk ik. Er, er zitten heel veel dingen in die ik herken, voor een belangrijk deel ook doe. Wat ik misschien het meest wezenlijke vind... Eh, is dat de SER aangeeft hoe goed de uitgangspositie van Nederland is. Dat we nu eh, elkaar ook een beetje in de put aan het praten zijn... Um, omdat um, als we die, die, die hervormingen achter ons hebben... en natuurlijk ik begrijp heel goed mensen die geraakt worden door een huurverhoging... Die, het, het is Of door vervelend. ontslag, 50, 50 man per dag gaat eruit in de bouw? Absoluut. absoluut. Of, of de gepensioneerde die dacht uh, helemaal zeker te kunnen zijn van het pensioen... en u, nu merkt dat dat minder wordt. Dat is hartstikke rot. Maar tegelijkertijd, omdat de uitgangspunten zo goed zijn... Uh, we zijn uiteindelijk een land uh, met, met goede opleidingen... goede infrastructuur. We, we, we gaan hier goed met elkaar... Om. Het komt allemaal goed, hoor ik niet, u niet zeggen. Corrupt. Ja, het komt inderdaad goed. En de SER geeft dat aan. Maar de CER geeft de ook aan... Buitenlandse analisten dat... geven dat aan. Dus we moeten ook weer de mentaliteit hebben van... kom op, we ja. kunnen. Maar meneer Blok, de SER geeft ook aan... alles is met elkaar verknoopt. Uh, het wonen, de pensioenen, alles is met elkaar verknoopt. Uh, dus u kunt niet in dat SER-advies gaan lopen shoppen natuurlijk. Van ik neem er dit uit en ik neem er dat uit. We hebben een regeerakkoord afgesproken... dat een heel groot pakket maatregelen bevat. Ook op het gebied van pensioenen... Ook op het gebied van onderwijs. De enorme aandacht die er nu is dat eh, onderwijs weer op moet leiden naar een baan. Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. Dus ja, die ja. samenhang is er. Maar dat leidt natuurlijk ook tot een schrikreactie. Ja. Meneer Draaier, u zit te knikken. Nou, ik, ik denk dat um, uw vraag helemaal de juiste was. En dat wat we eigenlijk vaststellen is. Namelijk dat die, dat welke vraag? Want soms weet ik mijn eigen vraag niet nou, meer. Dat je niet, dat dat dat je dat je dat niet je mag shoppen. Dat je niet mag shoppen. Want wat, we eigenlijk, wat de kracht is van die, van die verkenning is ook dat, dat er een onderlinge samenhang zit in die drie onderwerpen. Bouw, de woningmarkt banken en pensioenen. Daarmee zegt u eigenlijk dat het kabinet gewoon uw advies moet aannemen. Nou, wat we heel erg voor een pleidooi houden... is dat je deze samenhang ook gebruikt... bij een zorgvuldige route uit die, uit, die, uit die crisis. En dat is echt nodig, want anders blijft die oscillatie doorgaan. Dus de combinatie Oscilatie? van dat slingeren blijft doorgaan. Slingeren. Dus de, de, de, de, de hypothekenhoogte moet omlaag. We moeten de kredietverlening aan, aan banken en aan hypotheekvragers weer toelaten nemen. En we moeten een manier vinden om die pensioenen niet zo te laten meeslingeren in de economie. Want ja, op dit moment we... zijn die pensioenen zo ingericht dat juist als het slecht gaat... moeten we korten op de dekkingsgraad ja, en moeten we dus, aan de... En dat, er, dat, dat moet eruit. Er, is een, er zijn ook een paar dingen die niet in die verkenning staan... Um, en die zijn misschien wel zo belangrijk, bijvoorbeeld uh, het, uh, uh, het bezuinigingsmodel wat het kabinet voor ogen heeft, namelijk die Europese norm van 3% de WW verkorten, de duur ervan, en het ontslagrecht soepeler te maken. U gaat uh, rechtop zitten, zie ik. Uh, dat staat er niet in, dat is heel belangrijk. En dat is ook zo'n onderwerp waar binnen de SER ook heel veel over gesproken wordt. Ik doe natuurlijk ook waar werkgevers en werknemers over praten. Uh, hoe denkt u daar eigenlijk over? Wat zou in dat totale plaatje van Nederland, waar het op zich goed mee gaat, begrijp ik, uh, mee moeten gebeuren? Nou, Laten we de, ze maar gewoon maar even afvinken, ook omwille van de tijd. Want ik zie dat het uh, heel hard gaat richting 12. Die 3% bezuinigen, waar dit kabinet zo op vast. Vindt u dat uh, heilzaam uh, voor ons land op dit moment? Of moeten we daar wat soepeler mee omgaan? Kijk, er zijn uh, langzamerhand bijna net zoveel coaches op dat terrein als... Uh, wat als vindt u? Ja, ik denk dat het, op de, eerlijk gezegd, dat het op dit moment niet ter zake doet, als ik het zo mag, oh, uh, mag noemen. Die 3% doet niet ter zake. Die doet het zeker ter zake. Oh. Maar ik denk dat we al voldoende factoren hebben die mensen in, in onzekerheid brengen. En nog weer toevoegen aan de discussie over of de 3% wel of niet moet worden. Nou gehouden. ja, dit is een Kijk, onderwerp. Waar we, waar we een, een vurig pleidooi voor houden is. Hou nou het consumentenvertrouwen in, in de gaten. En in je afweging van maatregelen zorg ervoor dat het consumentenvertrouwen de ruimte krijgt om zich te herstellen. Niet te veel en daar, bezuinigen. En daar zitten natuurlijk ook een aantal factoren in die je kan bepaalde vormen van bezuiniging doorvoeren... die werken maximaal door in het consumentenvertrouwen en andere minder. Dus let op het consumentenvertrouwen. Misschien het tweede punt dat ik zou willen nee. maken in, de, in uw weg naar 12 uur is dat um, veel van die onderwerpen liggen nu op de tafel van de Stichting van de Arbeid. En daar praten sociale partners op dit moment... Dat snap ik, en werknemers. En het is ook van belang dat ze daar de ruimte krijgen... Mm. om behoedzaam te zoeken naar een mix van um, maatregelen... Waar, wij, waar zij mee eens kunnen zijn en waar het kabinet ook mee eens gaat. Ik wil eigenlijk een pleidooi houden omdat mm de ruimte te geven om wel te komen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ja, nu nodig is. De ruimte geven. Nou, dan, dan toch maar even daarover gevraagd. hebben. We, kunnen we dat afvinken? Meneer Blok, is dat ook voor u een ruimte die je zou willen geven... aan sociale partners namelijk? Als zij zeggen, die 3%, daar moet je niet zo aan vasthouden. En dat ontslagrecht uh, uh, en die WW-verkorten... laten we daar maar even nu niet aankomen. Want dat verhoogt niet de sfeer. Is dat met u sowieso bespreekbaar? Kijk, die 3% is niet omdat we dat getal zo mooi vinden... maar dat is omdat we geen schulden door willen schuiven ja, naar de dus toekomst. Dus dat staat gewoon vast en dan moet verder niet uh, klaarhub. Ja, het is niet klaar klaarhub. Het, het, het moet een keer betaald worden, die schulden lopen maar op en ik vind het niet verantwoord om dat door te, te schuiven. Niet verantwoord. En nou die, dat ontslagrecht uh, versoepelen en die WW verkorten, eh, uh, achter het gordijn zeggen werkgevers en werknemers tegen elkaar, nou ja, misschien moeten we dat maar een beetje doorschuiven want het maakt mensen wel erg onzeker in we, deze we tijd. We hebben in het regeerakkoord aangegeven dat we, we vinden dat WW um, en ontslagrecht aangepakt moet worden, dat je de excessen van de flexibele arbeid uh, aan moet pakken en en de, de te hoge kosten van, van ontslag, want dan durven kleine ondernemers niemand aan te nemen. We hebben daar ook bij gezegd dat als sociale partners een soortgelijke oplossing samen kunnen vinden, dus met, met dezelfde effecten, dezelfde financiële bijdrage, dat we daarvoor openstaan. Ja, maar... dus, ja, daar, wordt, daar wordt nu over onderhandeld. Maar het ligt niet in die zin, begrijp ik, voor u zo vast. Als zij een andere bezuinigingsmaatregel vinden, dan is, kan het eventueel uitgesteld worden. Hoe moet ik dat nou vertalen? Nou ja, nogmaals, op dit gebied hebben we in het heel bewust ruimte geboden. Ons ook realiserend ja. dat dit typisch terrein is waar werkgevers en werknemers zelf heel veel mee, mee te maken mm -hmm. hebben. Dus het moet wel binnen de speelruimte blijven van voldoende eh, financiële opbrengst en een bijdrage aan de werken van die, ja. werken van die arbeidsmarkt. Ja. Maar, maar daar zit het. Eh, ja. zit bewust al ruimte. Ruimte. En er ja. is toch nog één punt, want u bent natuurlijk de minister van Wonen. Um, u had het over die veranderingen en dat mensen soms meer huur moeten gaan betalen... omdat scheefwonen tegen te gaan die woningcorporaties zeggen. Dat gaat helemaal niet lukken. Belasting werkt niet mee. Bovendien hoe krijg je straks die mensen uit die huizen. Als ze, want u wil dat ze eigenlijk op den duur gaan verhuizen. Gaat dat allemaal wel lukken? Nou ja, dit, dit valt onder waar ik daar straks ook al op wees. Van de enige afstand zegt iedereen, het is eigenlijk heel redelijk... dat als je een hoger inkomen hebt, dat je meer huur gaat betalen. En op het moment dat je dat invoert... een deel van de woningcorporatie vindt dat onplezierig. Er zijn nu overigens ook... Onplezierig? Ze vervelende... zeggen gewoon dat ze het niet doen. Sommige woningcorporaties zeggen, nou, dat gaat ons echt niet lukken... binnen de tijd die daarvoor staat. Het gaat gewoon niet gebeuren. Er zijn nu in een aantal gemeenten vervelende administratieve problemen. Eh, waar we overigens enige maanden geleden gemeentes ook voor gewaarschuwd eh, hebben. Maar wat er nu speelt, moet opgelost worden. Maar hoe gaat u dat oplossen? Want sommige, sommige gemeenten hebben gewoon de uh, gegevens van de Belastingdienst niet... Nee, sommige had, corporaties het is, hebben het er... is andersom, maar dan gaan we even de techniek in. Nee. Um, nou, in, in, in, in, het, in. In het kader van de bescherming van de privacy gaat de Belastingdienst natuurlijk niet zomaar inkomensgegevens geven. Die geven ze alleen aan een verhuurder, dus een corporatie van andere verhuurder, die kan laten zien: ik ben eigenaar van dit, dit huis en daarom wil ik een inkomensindicatie. Meneer Blok, met andere sprekers, die, die, die koppeling van de gemeente is gemeentes niet goed gelegd, in heel veel wel, gelukkig. En daar wordt nu aan gewerkt om dat overal goed te Ja, goed, maar u schetst het proces. Maar waar wij naar nou op zoek zijn, natuurlijk, is de oplossing. Want u komt straks gewoon geld tekort. De oplossing is er al, want in heel veel gemeenten gaat het gewoon goed. Uh, ja, oh, even die, even, die koppeling even hoort er ook gewoon te zijn. Ja. Je moet natuurlijk weten wie de eigenaar is van ja. het pand. Maar in een aantal gemeenten blijkt ja. dat niet goed. Uh, ...geadministreerd te zijn. Ja, u, dat is, moet nu alsnog gebeuren. Ik snap ja. dat u heel opgewekt en ook met glimlach daarbij over dit probleem praat. Omdat u het namelijk ik ook zelf... Ik praat er niet, niet met een glimlach over, maar ik constateer een praktisch probleem... ...waarvan we de oorzaak weten, waarvan we ook weten dat het in de meeste gemeenten gewoon goed gaat... ...dan is het toch redelijk dat ik aangeef, dus het is oplosbaar. Ja, maar er zijn uh, uh, toch ook uh, woningcorporaties die zeggen... ...wij gaan die huur niet verhogen. Dat werkt niet. Kan dat eigenlijk? Een corporatie is niet verplicht om de huur te verhogen. Dat mogen ze binnen de wettelijke ruimte doen. Dus wij bieden wettelijke ruimte. Ja. Dus als ze het niet doen, dan, nou ja, dan hebben die mensen die daar in die huizen wonen mazzel. En dan heeft u pech, maar u kan er niks tegen doen. Ik heb, ik heb geen pech. Dat zijn de, de inkomsten van de woningcorporatie. Een woningcorporatie gaat uh, wel een heffing betalen over een tijdje. Die ze kunnen betalen... Dankzij de huurverhoging. Dankzij de huurverhoging. Dus dan, dan hebben we de woningcorporaties ook nog heel efficiënter te werken, want daar gaat een hoop geld op aan bureaucratie. Maar ze zijn niet verplicht om de huurverhoging op te leggen. Goed, we laten het hier even bij, want inmiddels is het twaalf minuten voor twaalf geworden. U hoort het, we ja. hebben bij ons aan tafel de minister van uh, Wonen, Stef Blok. Die bedraaier is bij ons de voorzitter van de SER en Thijs Berman... voor de Partij van de Arbeid aanwezig in het Europarlement. We gaan met u praten over het bezoek van Poetin aan Nederland... Aanstaande maandag, in het ja. kader van het Nederland-Ruslandjaar. Het is een beetje een controversieel uh, bezoek. Uh, uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, heeft al gezegd... we gaan hem hoffelijk maar hard bejegenen. Uh -huh. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat komt er wel aan de orde en wat niet? Nou, ik vind het wel een mooie formulering. Het betekent dat je heel vriendelijk, maar heel duidelijk zegt... wat je denkt van wat er in Rusland gebeurt. Namelijk ja. aan de ene kant, het is fantastisch... dat we zoveel goede handelscontacten hebben met het land. En Poetin schrijft daar ook heel trots over in de Telegraaf van morgen, begrijp ik. Maar vliegt ah, in Nederlandse vol. Ja, maar ja. Poetin heeft het natuurlijk niet over de verslechterende mensenrechten-situatie in het land sinds hij weer aan het bewind is. En dat gaat heel hard. Dat ja. de demonstratievrijheid wordt ingeperkt, de persvrijheid wordt ingeperkt, huiszoekingen bij, bij mensenrechtenorganisaties en bij hele ordentelijke stichtingen zoals de Adenauer-Stiftung. Dat is een, de, de Duitse uh, zeg maar mensenrechtenstichting van de CDU. Dat is nou niet echt revolutionair hoor. Nou. Um, Via intimidatie van de bevolking, van oligarchen tot gewone burgers, klokkenluiders. Intimidatie. En aan de andere kant het kopen van de middenklasse met lage belastingen. Zo houdt hij zijn land in de greep. En dat mag wel hard gezegd worden. Ja, en daarna dat... gaan we natuurlijk gewoon weer handel doen. Als ja, is... eerst maar koopman, dat... maar daar. Of eerst dominee en dan koopman. Um, dominee, dominee. Wat, welke wereld willen we over 30 jaar? Is dat een wereld die eruit ziet zoals Poetin die organiseert... en zoals de Chinezen die op dit moment organiseren... of is dat een wereld die op werkelijke stabiliteit gericht is... namelijk een wereld gebaseerd op rechten van mensen... in een duurzame economische ontwikkeling. Dat krijg je niet met een plan Poetin. Dat zul je alleen krijgen met Nederland... in de voorhoede van de Europese Unie... Die coalitie zoekt met de Verenigde Staten en met andere gelijkgezinden... om zo'n wereld te bereiken. Van de Arabische Lente hebben we geleerd... dat het voor een van mensenrechten niets oplevert... aan stabiliteit en werkelijke ontwikkeling van mensen. Dat is geen optie. Dus moet Poetin de waarheid worden gezegd. Heel hard de waarheid. En niet alleen over homorechten, hoe absurd het ook is... wat daar gebeurt tegenover homoseksuelen. Dat, dat, uh... dat, dat, dat een, een homoblad in, in, in Moskou... dat, dat niet verkocht wordt in de kiosken... omdat de kiosken dan zo bedreigd worden dat ze het niet meer durven. Het is nu maar online gegaan. Hm. Nou, zo ernstig is dat daar. Maar is Poetin nou eigenlijk een, uh, een boef of een tsaar? Of, en in sommige kranten lees je dat ook wel een beetje. Het is wel iemand die gewoon zijn eigen gang gaat. Ja. En die Russen uh, ook wel uh, wat... Uh, uh, Putin meer er, eigen waarde heeft gegeven. Poetin doet er alles aan, precies, eigen waarde. Poetin doet er alles aan om dat geknakte zelfvertrouwen... van de Russen die de Sovjet-Unie kwijt zijn geraakt... om dat geknakte zelfvertrouwen te herstellen. Wat doet hij? Hoe doet hij dat? Door te gaan staan op de Tsjetsjenië. 100.000 doden in Tsjetsjenië. Door rechten te vertrappen van mensen. Door een felle anti-Amerikaanse politiek op dit moment... USA, de Amerikaanse hulporganisatie, is het land uitgezet. Uh, retoriek ook, anti-Amerikaans. Door te steunen op de meest conservatieve kerk die je in Europa hebt... namelijk de Russisch-Orthodoxe Kerk... Zo kun je een zelfvertrouwen kunstmatig opkrikken... maar een werkelijk zelfvertrouwen ontstaat pas... als mensen de kans krijgen iets van hun bestaan te maken. Ja, hoe... En dat krijgt niet iedereen in Rusland... want je moet niet de pech hebben... om te maken uit te maken van de Caucasische minderheid... of maar... van de homoseksuele minderheid, of van een andere... of een kunstenaarsclubje te zijn zoals Pussy Riot... dat per ongeluk... Uh, he, ja. Nou ja. Maar hoe moet je hem nou typeren? Als een niets ontziende leider van een land dat een geschiedenis heeft van eeuwenlang centralistisch, autoritair en, en, en onverschillig optreden tegenover de eigen bevolking. Als u het zo zegt, vraag je je toch eigenlijk af, moeten we hem hier wel ontvangen? Ja. Hij is uh, toevallig wel de leider van de grootste buur die de Europese Unie heeft. En natuurlijk heb je je daarmee te verhouden. En we hebben ook economische banden met het land. Ja, je... We zijn de vijfde investeerder, laat ik me vertellen. Dus natuurlijk heb je je te verstaan met zo'n zo leider. Wereldpolitiek wordt niet gemaakt door mensen... die vriendelijk thee met elkaar zitten te drinken. Ja. Meneer Draaier, u zit een klein beetje verbaasd te kijken. Nee hoor, nee, nee, niet verbaasd. Ik, ben, uh, ik vind dat, dat, uh, dat uh, Thijs het heel mooi onder woorden brengt. En ik denk ook dat hij daarmee heel duidelijk uh, de lijn uitzet. We hebben natuurlijk als koopman Nederland, van de wereld... Nederland waarschuwt Rusland nog één keer. Ja, nou, dus, dus niet. Ik, dat nee, dat nee, kan dus je? Ik wou juist aandacht vragen. Voor, wij zijn de koopman van de wereld. Hè, dus we moeten daarin altijd een soort fijne lijn bewandelen. tussen aan de ene kant uh, wel duidelijk zijn... En, en, en, en zeg maar rechtlijnig in, in onze overtuigingen. Maar tegelijkertijd hebben we ook een economisch belang in onze dus, relatie met Rusland. Ja, dus, dus, hoe, dus moet de handel niet schaden. Dat spel moet je zorgvuldig spelen. En ik vind dat de principes heel erg duidelijk zijn... zoals ze ook worden de Wat Maar je, je, daarmee... je tegelijkertijd moet onderkennen dat die, die, die, die onderlinge afhankelijkheid... bijvoorbeeld op het gebied van energie, vrij groot is. Ja. Thijs Berman? Nou ja, kijk, ik popel natuurlijk voortdurend op dit onderwerp. Hmm. Ik geloof helemaal niet dat, je, dat, dat, dat wij Poetin voor de laatste maal gaan waarschuwen. Integendeel, want dat zal alleen maar aanverrecht werken. Wat je wel kan doen, is zorgen dat je contacten met Russische burgers met Russische scholieren, met studenten, met wetenschappers, met juristen, dat je die aanhaalt, uitwisselingsprogramma's stimuleert... Visa beperkingen zoveel mogelijk opheft... om mensen te laten zien wat een rechtsstaat is... wat een open samenleving, samenleving eigenlijk betekent. Zoals eentje, zoals, zoals wij die hebben in Nederland... die uniek open is natuurlijk. Ja, meneer Blok, vindt u dat... Uh, wij, als we uh, Poetin maandag ontvangen, dat uh, premier Rutte en misschien de majesteit ook zelf wel met zo'n opgeven vinger uh, moet zeggen: van ja, die dingen dat, uh, dat, dat kan eigenlijk niet, daar moet je mee ophouden. Hoe zou u het zeggen tegen hem? Je, je moet natuurlijk met uh, landen waar groot problemen zijn met mensenrechten, zoals de heer Berman die ook schetst, moet je die gewoon op tafel leggen en zeggen dat. dat dat is niet de manier waarop wij dat in Nederland willen. En we komen ook op voor de rechten van bijvoorbeeld homo's... of, of voor mensen die hun mening uiten in, in Rusland. Ja, en dan zegt hij, ge, daar gaat de, je geen bal aan. Daar ga je over. Dat, dat, dat zal hij niet doen. Omdat um, het, het zo is dat um, wanneer landen met elkaar omgaan... ze altijd wederzijdse belangen hebben. Um, niet alleen wij willen zaken doen met Rusland. Zij willen ook zaken doen met ons. Uh, we grenzen inderdaad in, in deze wereld in zin in zin allemaal aan elkaar. In die zin is het een gesprek met Rusland ook niet heel anders dan die met andere Grote landen. Het aantal landen waar, waar de mensenrechten en de homorechten... gerespecteerd worden, is helaas kleiner dan we zouden willen. Dus je zit heel vaak in de situatie dat je tegelijkertijd zegt... Um, we willen met elkaar in gesprek, we houden de lijnen open. We zijn heel kritisch wat u doet op het gebied van de mensenrechten. Um, tegelijkertijd willen we ook zaken met elkaar doen. Maar dat doen we niet door onze mond te houden... over die dingen die niet goed zijn. Maar is het daarmee niet toch ook een beetje gratuït? Want je zegt dan wel iets nee. tegen iemand... maar vervolgens verbind je daar geen enkel gevolg aan. Het is helemaal niet gratuit om je mond open te doen. Rusland is lid van dezelfde club als waar Nederland ook lid van is... de Raad van Europa. En heeft zich dus ook te houden aan een stel verdragen en afspraken. Ook binnen de VN-verband. Daar kun je een land op aanspreken, dat moet je ook doen. Ja, maar misschien zou dan de Europese Unie dat moeten doen... in plaats van een klein land als Nederland. Voor de Europese Unie is het heel erg belangrijk dat we met één stem spreken. Wij laten ons voortdurend uit elkaar spelen. Omdat de ene een, een gascontract wil en de ander wel wat meer olie. Rusland is... Levert een derde van de fossiele brandstoffen aan de Europese Unie. We zijn dus een enorme klant van hen. Maar zij zijn omgekeerd ook afhankelijk van ons. We zijn dus een wederzijdse afhankelijkheid. Uh, wij zijn ook wel hun enige grote klant. Ja, en dus je ook... kunt ook iets van elkaar verwachten en je kunt elkaar daarop aanspreken. En nog eens, je mond open doen, denk aan de slachtoffers. Wat helpt hen als je je mond houdt? Je moet dus juist je mond open doen. Dat versterkt hen, dat geeft hen moed om verder te gaan op hun eigen weg. Die bedrijven? Nou, ik was pas in de tentoonstelling in de hermitage in Amsterdam... over de bezoek van Tsar Peter de Grote aan Nederland. Die, en in die periode heeft Nederland een soort heeft hem, hem diep op diepe indruk om hem gemaakt... en hij heeft heel veel van de inrichtingen van Nederland... meegenomen naar Rusland. Ik heb toen ook gevraagd aan een aantal Russen... Van, goh, mm. hebben wij dat nou eens nou aangemeten... of was Nederland echt belangrijk voor hem als, als gidsland... voor hoe je je land kan inrichten? En ik noem het maar even, en daar kwam wel de overtuiging. Van, ja, dat is zo. Poetin gaat daar ook weer naartoe, hè, denk ik, nou, naar ik die denk, tentoonstelling. Ik denk het ook. Maar ja. ik denk toch dat er, en dat daar wil ik graag meer bierman bijvallen. Ik denk dat er, dat is wel een oor. We hebben het respect, dus ik denk dat we dat best kunnen zeggen. Oké, okay. okay, Nou, de we zijn ja. we De stadsbevolking van Rusland steunt deze kritiek. Het is de plattelandsbevolking waar Poetin op steunt. Wij moeten die stadsbevol de, de, de stadsbevolking bijstaan. Nou, we begrijpen in ieder geval dat uh, Poetin toch enigszins zijn borst kan natmaken... wat hij allemaal krijgt te horen uh, aanstaande maanden. En in het maken. Russisch ook nog eens een keer, want ja. dat spreekt ja, minister nee. Timmermans, hè? Natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Oké, okay. Thijs Beerman, Stef Blok en wie Draaier, dank. Na het nieuws kunt u luisteren naar het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En daarna is het programma Tros in Bedrijf hier met nog meer aandacht voor de woningmarkt. Wij zijn er volgende week heel graag weer. Graag tot dan. Dag. Dag. Samen thuis, samen trots.